Van 10 uur. Mariet Krol met het NOS-journaal. Amsterdam krijgt toch een holocaust-namenmonument in het Weesperplantsoen. Buurtbewoners waren tegen en lieten het bouwplan voor de rechter komen. Maar die heeft bepaald dat het monument er toch mag komen. De bewoners zeggen dat ze geen inspraak hebben gehad en dat het monument te groot wordt. Op het Namenmonument komen 102.000 namen van holocaust-slachtoffers. Een plofkraak in Landgraaf heeft vanochtend vroeg veel schade aangericht. Rond vijf uur werd een geldautomaat van een bank in een winkelcentrum opgeblazen. Door de klap raakte de gevel van de bank flink beschadigd... en sneuvelde ruiten van winkels ernaast. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Omwonenden zijn opgevangen in het gemeentehuis in Landgraaf. Of er iets is buitgemaakt is niet bekend. Op Schiphol hebben twee vliegtuigen van KLM en EasyJet elkaar geraakt... Het gebeurde bij de gate toen de toestellen voor vertrek naar achteren werden geduwd. Er zijn geen gewonden, maar de vliegtuigen zijn beschadigd. De passagiers van het KLM-toestel zijn er al uitgehaald... en de oorzaak van de fout wordt onderzocht. Een man uit Hoge Zand in Groningen is opgepakt voor fraude via, via WhatsApp. Volgens de politie benaderde hij ruim 30 mensen die iets aanboden via Marktplaats. Hij stuurde via WhatsApp een betaalverzoek van een cent... Zogenaamd om de bankgegevens te controleren. En als de verkopers op de link drukten, kwamen ze in een phishingbericht terecht... en kon de 19-jarige verdachte de bankrekening overnemen. Hij heeft zo 35.000 euro buitgemaakt. Een inlichtingendienst AIVD doet aangifte tegen Volkskrant-journalist Huip Modderkolk. Hij zou in zijn nieuwe boek dat binnenkort verschijnt staatsgeheimen onthullen. De AIVD vindt dat er passages moeten worden geschrapt... omdat bronnen van de dienst erdoor in gevaar zouden komen... De Volkskrant noemt de aangifte tegen Modderkolk onnodig fors. Het weer nog in het noordoosten, misschien wat regen... maar verder geregeld zon. 16 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is John Bakker van de ANWB. Nog wat vertraging op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... bij knooppunt Hollandrecht. 10 kilometer langzaam rijden... kost je ongeveer een kwartier extra. Tot zover de verkeersinformatie.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 Does lief, Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort yeah. is zin in Sieren. Wanneer het lekker. Om zeven uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het en pa, die zegt dat uur verkeer. Mama zegt dat er man en oude zij, ze is. En dan roept zij uit, nou kinderzee is hier zo fris. Ze plast de tilt met weer, haar paaier op, hem op. Maar botsel op, roept ze geel. de zee ziet in mijn nog. We gaan naar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 niet alleen het Rode Kruis, maar de halve maansverenigingen in, in het oostelijk deel van Europa. Die zijn geallieerd aan het geallieerd Rode Kruis. Geallieerd he? aan het Rode Kruis, ja. Dus 97 miljoen vrijwilligers. Zowat wel, ja. Dat is ongelooflijk. Is het ook? Maar ik bedoel, wat kan je verwachten? Het is, het is een. Uh, als je dat uh, over de hele wereld bekijkt. dan is het eigenlijk nog maar een klein beetje. wat, uh, wat, er, eigenlijk, uh, wat er eigenlijk aan deelneemt in deze materie. Ja.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 En het is een eenheid. Ja. En dat, is het, dat zijn de belangrijkste dingen. En het menslievendheidsbeginsel is natuurlijk wel uh, hoog in het vaandel. Dus het is helemaal onafhankelijk van geloof of nationaliteit nee, dat of er helemaal, ras. Het heeft helemaal niks mee te maken. Politiek, je komt overal om te helpen. Ja. Dat is het uh, beginsel van het Rode Kruis. Ja. Nou, dat is toch belangrijk voor de luisteraars om dat even weer te weten. Jawel.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 is uh... Je praat even over een aantal 35.000 vrijwilligers. Dat ja. is een van de grootste vrijwilligersorganisaties ja, die we in dat Nederland is. Dat kan je wel stellen, ja. Dat Nederland in dat geval wel de grootste organisatie van de, eigenlijk van de wereld heeft. Want ik kan me niet voorstellen dat er bij andere landen... een grotere, verhoudingsgewijs, een grotere lidmaatschap van de vereniging is. En we worden nu elke dag mee geconfronteerd. Want deze week is de Nationale Collectie... De ...collecte voor het Rode Kruis Nederland. Ja. Van 19 tot 25 juni. Vandaag de laatste dag. Vandaag de laatste dag. Dus komt die collectant langs... ...eventjes ja. alsjeblieft. Alsjeblieft, alsjeblieft. Doet, uh, doet u even mee. We gaan even naar de muziek luisteren. Love is like candy on a shelf...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 Than enough for me and you. I'm rich with love, a millionaire. I have so much, it's unfair. Why don't you take a share? Just have your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 Ja, er is een uh, voorlopig een bestuur uh, bij elkaar gekomen om uh, de beginselen te doen, om een uh, Rode Kruisvereniging uh, te doen uh, ontstaan in Zandvoort. Weet je ook wie daarin zaten? Uh, ja, dat was mevrouw Leen, de heer Loogman, de heer Klein, meneer Van der Meij en meneer Krammerdam. Piet Van der Meijen neem ik aan. Ja, Piet Van der Meijen.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 Keukler, dat was een bakker. Ja. Willem van der Meij, een schoenenfabrikant. Ja. Kors van der Meij. Wil van Koningsbrugge. En Arie Loos. Ons allerbekende Arie Loos. Onze allerbekende Arie Loos. Die haalden zijn in in 1939. In 1939, ja. ja. Dat was de, de negen de nege groep. Ja. Die, dat, uh, die dat examen gedaan hebben. Ja. En dat zijn alle geslaagd. Ja. En toen werd er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 En die vallen allemaal in die kolonne. Dus we heb je bijvoorbeeld de welverdienst. Ja. Ja, en je hebt ook de jeugdopleiding enzovoort. En die EHBO-cursussen worden verzorgd. En de opleiding voor uh, uh, als je verder wil. En uh, hebben ze, tegenwoordig hebben ze het zover dat het zelfs een Sigma-team oplevert. Ja, en dat... ja nee, daar kom ik straks op. Maar even terug naar die tijd. 1938 en ja. 1939. Ja. De, de kolonne, mede door leden... van de Zandvoortse Gennisbrigade... Ja, ja. opgericht. Ja. En die had het meteen druk... want er werd een Grand Prix verreden... op het Stratensecrie. Ja, dat is, dat is... er ook geweest, ja. En maar in eerste instantie, eerste instantie was het zo... dat er werd wel... Er werd wel een op het Stratensecrie... in 1939, in de zomer van 1939... werd dat wel gehouden. Maar... Uh, de kolonne Zandvoort... heeft toch de hulp in moeten roepen... van de... Rode kruisafdeling halen. En uh, die hebben toen uh, assistentie verleend omdat zij veel verder waren dan uh, zandvoort. Zo. Vandaar dus dat zij dus uh, uh, in die eerste races ook uh, het halensgebeuren allemaal uh, erbij betrokken hadden. Ja, ja, ja. En dat gebeurt eigenlijk nog steeds. De vereniging is van dienar nou, dat, dat er uit andere verenigingen altijd mensen naar ons kunnen komen om uh, dienst te doen. Precies. CQ op het circuit, CQ ergens anders. We gaan weer eventjes terug naar die tijd. Hoe waren jullie herkenbaar, dat Rode Kruis voor de oorlog? Want uh, toen nou, was nog geen pakje. Nou, dat was, dat was uh, met een uh, met een armbandje met een Rode Kruis erop. En dat was, het, dat was genoeg. In je burgerkleding, maar nou, kreeg je die armband. En er was er zelfs nog een keer op een gegeven moment was het ook nog zo dat er. Uh,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 langs de Zerreep stonden... en die werden dus gebruikt om de onderlaag in te leggen... in, het, eh, in de duinen... om daarop het circuit eh, aan te leggen. En nee. dat is dus toen de tijd geschiet. En wat was de rol van het Rode Kruis op het circuit? Nou, de rol van het Rode Kruis op het circuit... was namelijk voor, eh, in eerste instantie... de hulp verlenen bij eventuele ongelukken... Hè, en calamiteiten. Dat is dus de opzet...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 Maar als ik naar het begin kijk uh, van het circuit en de inzet van de Rode Kruis en je vergelijkt dat met nu, dan was het armoedtroef voor het ja, Rode Kruis. Ja, eerst begonnen ze met een tentje en uh, we werden hier en daar wat, wat, wat, wat mensen neergezet en dan moesten we maar kijken hoe het uh, zou verlopen. Ja. En we kregen een kist mee met uh, verbandmiddelen en uh, bekijk het maar. En dan kon je op zitten, anders mocht je in een duimpje zitten. Ja, zo was dat ja.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 Ik kwam van aan de zee en zag naar Bosch een grote kist die in de branding leek. Ik frisde hem op. en keek er eens in en weet je wat ik zag? Ik zag een graaf van die in dat kistje lag. Oh, ik zag een die in dat kistje lag. Ik bond hem achter op Mijn fiets met zeven meter taal en ben er meen naar huis en gaf me aan mevrouw. Die kreeg het op de zenuwen en ripde uit en vlug. Ze nam met diep, het komt nooit meer terug. Oh, ze nam met diep, hij komt nooit meer terug.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 Naar de botte man. en zij zei, ze, kijk eens hier, ik heb hier heel wat boys voor jou verpakt, dit bakpapier. Maar weet je wat die vodde deed, die zei, pak uit die kop, maar nauwelijks zag hij die, of hij ging op de loop. Oh, maar nauwelijks zag hij niet, of hij ging op de loop. Was ik veertig jaren lang meer weer en wind of sjouw Maar waar ik met mijn volstoel kwam, geen mens die het hebben wou Ten einderaad nam ik een besluit en ging naar Rome, Jan Die schrok zich van die, en brulde niks ervan oh, die schrok zich ook van die, en brulde niks, oh, niks ervan En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal maar is nou voor u en mij, dat is de moraal. Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de branding bleef, blijf altijd van zo'n. Je raakt er nooit meer bij. Altijd, altijd Pieter, die ken je voorstel wel, dat is uh, orkest zonder naam, hè? maar het ging over het ding. Hè? Maar, een kistje of zoiets. Een kistje hè? op het strand. Ja, en, ja dat was een toestandjongen in die tijd, dat wil je niet weten. Ja. <laughs> Toch, leuk. Toch leuk. Luisteraars, dit is het programma ZFM Oud Zandvoort. En we praten met Bob Arends over de geschiedenis van de Rode Kruis afdeling Zandvoort. Bob, jij eh, kwam als jong jongetje, trouwens, je ziet er nog steeds jong uit. Ja, dankjewel. Je kwam, <laughs> kwam je op het circuit in je pak. En eh, ja, daar word je dan geconfronteerd. Met ongevallen? Dat klopt, ja. Wat was jouw vuurdoop op het circuit? Uh, nou, mijn vuurdoop was uh, motorraces. Ja, dat zei je net. Met de toch? Met de toch ja. Maar je hebt ook andere Ja, ik gehad. heb ook motor, uh, autoraces meegemaakt en die waren minder leuk. Vertel. Die, nou, dat was dus op een gegeven moment uh, in het midden van het seizoen. We de Formule 2. En uh, toen kreeg ik uh, als taak op die dag uh, de ambulance dienst.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 We, we, we gaan weer eventjes verder. Uh, Arie Loos bijvoorbeeld. Ja. Uh, die in 1939 in bestuur komt. Ja. Mijn eerste EHBO-les heb ik gehad van Arie Loos. Dat klopt. Dat kan. Die man zou... heeft zijn hele leven alleen maar ehbo Hij, uh, ja, hij, is, uh, hij is toen ook uh, plaatsvervangend commandant geweest. In ja. de periode van uh, Ensinger. En later... Uh, Wie is Ensinger? Dat was dokter Ensinger. Uh, na, ja. na dokter Vlaassen zijn er verschillende anderen... Uh, leidinggevende commandanten geweest. Onder andere dokter Ensinger, ja. dokter Vlieringa en dokter Drent. Ja. Dat was de laatste die ik heb meegemaakt. Zelf ook meegemaakt. En als plaatsvervangende commandanten... heb je achterin volgens uit die periodes achter elkaar... Arie Loos met juffer Bosman, later Joop Janssen en Nol van Wennekom. Die zijn dan de plaatsvervangende commandanten geweest op dat moment...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 En? We, gaan, we gaan even naar de muziek. <middels>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 Het blijft nog steeds staan. En, en meer niet. Ik hoef alleen een EHBO te halen. En dan mag ik in het schijfvlak staan. Of onder andere uh, Dat Hunterburg. zou kunnen, ja. Maar ik zou dat uh, even... Met, toch wel met ervaren mensen doen. Want uh, het is niet eenvoudig. En trouwens, tegenwoordig is het niet meer zo... dat de mensen op de baan staan. Oh. Want uh, zijn tegenwoordig is het zo... dat uh, het circuit heeft een uh, eigen doktersafdeling. En hulpverleners. Allemaal verpleegkundigen en doktoren.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 Die kun je dus uh, volgen en dan krijg je te, precies te, te horen hoe we tegenwoordig uh, tegen een uh, reanimatie aankijken. Hoe constateren we dat?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 Oké, okay, en ik zie, ik zie nog wel een grote bus rondrijden. De, en dat, ja, de maar PAM noemen ze dat. Ja, ze niks... maar dat is uh, personeelsvervoer. Uh, uh, ja. En daar worden dus uh, mensen mee uh, naar bepaalde uh, vakantieorden gebracht. Dat gebeurt nog steeds? Dat gebeurt nog steeds, ja. Geweldig. En dat kan dus, op, er kan dus uh, uh, altijd uh, aanvraag gepleegd worden... om voor een vakantie in aanmerking te komen bij een, een van de, de huizen van het Rode Kruis...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 Do do do do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 EHBO, zowel als gor, zowel als uh, sigma. Ja, maar uh, ja, je Martine. gooit nu wat termen tussendoor. door. Waar staat gor en sigma voor? Nou, gor staat voor uh, gewonde zorg onder Oké. Okay. En de sigma die staat voor uh, dienst doen in, in, in rampensituaties. Ramp Oké. Okay. Wie doet dat? En dat doet uh, mevrouw Joustra, Martine Joustra. Ja. En dan als uh, noodhulp voor uh, het nationale, dat is uh, Willem van Diemen.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 Als je bij de, la de laatste, de hoogste klas bent van de lagere school, dan zou je dus uh, bij het deugdhilderkhuis kunnen komen. Geweldig. En dan uh, krijg je dus, uh, in beginsel krijg je de ople opleidingen en dan krijg je uh, onder andere een brokje verband, leer en wondjes enzovoort, behandeling enzovoort. En dan uh, leren ze, spelende wijs leren ze dus uh, hoe, ze, hoe ze dat, uh, want alle